En in de Eter op 106,9. Straks meer. C.F.M. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 5 uur. René van Brakel met het NOS Journaal. Bij het politiebureau van Arnhem demonstreren zo'n 700 mensen... tegen het gebrek aan voortgang in een ontvoeringszaak. Het protest is georganiseerd door familie en vrienden van de Turkse zakenman Aydin. Die werd op 13 oktober bij zijn koffiehuis Klem gereden en ontvoerd. De politie zette eerst 25 man op de zaak. Nu zijn dat er volgens de familie nog maar vijf. Steeds meer Nederlanders vliegen vanaf het Duitse vliegveld Wezen... net over de grens bij Nijmegen. De luchthaven trok vorig jaar 56 meer reizigers. Van alle vertrekkende passagiers was de helft Nederlander... wat neerkomt op een miljoen mensen. Kleine vliegvelden, net over de grens... werden populair door de vliegtax in Nederland. Ook nu die is afgeschaft, blijven Nederlanders naar Wezen komen. Er komen geen nieuwe bezuinigingen bij de politie, dat heeft minister Terhorst gezegd. Ze reageert op de waarschuwing van burgemeester Van Aartse van Den Haag. Die zegt dat nieuwe bezuinigingen kunnen rekenen op verzet van burgers en korpsbeheerders. Van Aartse is de voorzitter van de Raad van Korpsbeheerders. Terhorst zegt dat de tot nu toe geplande bezuinigingen niet ten koste zullen gaan van blauw op straat. In een groot deel van het oosten van de Verenigde Staten is het openbare leven ontregeld door een zeer zware sneeuwstorm. Er zijn al honderden ongelukken gebeurd. Het openbaar vervoer ligt grotendeels stil en op veel plaatsen is de stroom uitgevallen. De storm is nog niet voorbij. Ziekenhuizen hebben mensen met SUV's opgeroepen om artsen en verpleegkundigen naar het werk te brengen. In de provincie Groningen is een jeugdbende opgepakt. Zes jongens en meisjes hebben volgens de politie meer dan 200 keer spullen gestolen onder meer een stadskanaal. Sommigen verkochten die door, die spullen. De verdachten zijn tussen de 12 en 14 jaar en zitten bij elkaar in de klas. Ze zouden bij hun strooptochten van alles hebben gestolen, van pakjes kauwgom tot een leren jas. Het weer, nevelig en soms motregen. Komen de nacht lichte vorst en er kan sneeuw vallen. Morgen droog en later op de dag ook af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.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 Kom eens langs, de entree is gratis. Zandvoort, Zandvoort heeft het heeft al 20 jaar en jij beleeft het. CFM het. in 2010 al 20 jaar live. CFM met, met nu. U. Entertainment for you. Ja, het is zaterdag 6 februari 2010. Hier is Entertainment for You. Met heel veel leuke interviews en items. CFM 20 jaar, dat vieren we natuurlijk dit jaar hartstikke groot. Daar zo meteen, natuurlijk, dit uur veel meer over. Een hele grote taart staat hier. Ja, die gaan we zeker lekker opsmikkelen. Jij ook, Rudy? Ja, tuurlijk. Hey, uh, ja, het wordt een entertainmentvol, vol uh, ja, uitzending, om het zo maar te zeggen. Ja, ja we hebben echt uh, de crème de la crème vandaag weer in onze uitzending. Ook groot nieuws over Battle of the Bars. Daar hebben we, gaan we zo meteen allemaal brengen hier op de radio. Want uh, ja, de brandweer is uitgevallen. Ja, ze, ze moesten blussen. We het er weer over. Ze moesten <laughs> blussen. Maar uh, ja, we hebben ook uh, niemand minder dan Starco in de uitzending... Ja, en zullen we wel even klappen wie we het tweede uur hebben? Tuurlijk. Natuurlijk, Rudy. dat mag ja, ja. Rudy doen, denk ik. Ja, de enige echte Cory Konings. Ja, en we gaan het dit keer gewoon niet over het Songfestival hebben. Dus dat is wel Waarom wil ze dat dan nou niet? Nou, ja, nou, ik kan het me wel voorstellen hoor. Als je afgelopen week gezien hebt. We gaan het gewoon over alle andere dingen ja. doen, hebben waar zij... Uh, zo goed hey, is. Maar ik moet wel vertellen, als ik over het Songfestival denk, hè, moet ik wel aandenken, hé, hey Marloes, ik wil met je onder de douche zitten <laughs> voor je. Nou, hey, het, gaat, het liedje gaat wel over die Marloes, hè. Ja, ik vind het goed met jou. Nou, met sowieso hebben we ook Peter Nuniga en Johan Flemings tweede uur over hun nieuwe carnavalshits. En we gaan het ook even hebben over Finger, Finger, Finger. En ook over het lid van Jan Smit. Nou, de, de, deze uitzending is voor 16 plus, kan ik u vertellen. God. Ja, en toen was het stil. <laughs> en we hebben natuurlijk ook nog shownieuws met uh, Henry. Dus ja. ja, het is allemaal hartstikke leuk hier bij deze, uh, ja, deze zesde entertainment for you, hè? Zesde alweer? Zesde alweer. Ik hou het niet bij. Nou, in ieder geval, we gaan weer lekker een plaatje draaien. We zijn zeker zo meteen bij u terug met een uh, ja, interview met Starco. Wilt u nou een vraag stellen? Wat kunnen we de mensen dan doen, uh, Pascal? Nou, dan kunnen ze bellen naar de oh, als ze een vraag willen stellen aan Starco of aan uh, Corrie. Ja. Nou, we hebben een sms-dienst opgericht... Op, uh, uh, als je een vraag hebt voor onze Corrie, dan uh, uh, doe je een smsje sturen met daarin call me aan elkaar. spatie Corrie, spatie je vraag naar 3010. En uh, dan uh, krijgen wij hier een smsje van jou binnen. En dan kijken we of, die, of de vraag uh, gesteld kan worden aan Corrie. En wie weet bellen we je wel live in de uitzending. Nou, U kan ook bellen naar 023-573-1969. Nogmaals 023 573-1969 En dan krijgt u uh, Onze Entertainment for You team aan de telefoon En wie weet bent u ook zo meteen live in de uitzending Met een vraag voor Starco Ofwel voor Cory Of natuurlijk ook voor Peter of Johan En uh, ja, blijf gewoon lekker luisteren naar Entertainment for You En kijk ook even op www.entertainmentview.tk David played and it pleased the Lord But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth rest van vorig jaar X-Factor Lo Lisa Lois. binnenkort ook live bij ons in de uitzending. Ja, er komen wel verschrikkelijke leuke namen hè, aan komende maanden. Ja, dus dat is wel heel erg leuk. Zullen we er een paar verklappen? We gaan een paar verklappen. Ah, Oké, okay. nou we hebben over uh, een uh, kleine drie weken hebben we Jannes. Jannes van Dum Dum Dum. -man. Ja, ja Janus de Piratenkoning. Hè? Zo wordt hij ook wel genoemd. Jannes de Piratenkoning. Ja, Adio, ja, Amore, Adio. Die ook, ja. Ja, en uh, we hebben ook uh, dus Lisa. En uh, op korte termijn hebben we ook waarschijnlijk uh, Sander de Boesonier, hè? Ja, ja, die zit er ook aan te komen. En verder houden we ons een mondje dicht. Ja, maar nog een hoop mooie <laughs> namen. Stel nou dat jij iemand in de uitzending wil horen... dan uh, kun je natuurlijk altijd even een mailtje sturen naar ons. En dan uh, gaan wij gewoon proberen die persoon in, uh, in de uitzending te krijgen. En wie weet kun jij dan maar even een leuke vraag aan hem stellen... Het no. kan allemaal hier bij Entertainment For You ja www.entertainmentview.tk daar kan u alles op vinden en dan uh, ja dan kan u ook op onze uitzending reageren vragen stellen aan de interview voor het interview Zometeen natuurlijk uh, vol, naar de volgende plaat met Starco Cody Konings en Peter Doninga en Johan Flemings met hun carnavalsnummer en we gaan zo meteen even vingeren hoor dames en heren en dit is mijn wens hè. deze artiest die ik nu ga draaien uh, ja of die wij nu gaan draaien dat is mijn wens om die ooit te interviewen het gaat moeilijk worden maar ooit gaat het lukken selfie And with you. René Vroger gaan we naar de andere topper. En dat is niemand minder dan Gordon. Hij gaat zijn muziekcarrière weer helemaal op de rit uh, brengen. En uh, ja, dat uh, heeft hij onder andere met dit fantastische mooie plaatje gedaan. aan in plaats van een emmertje. Daar moesten ze even over nadenken. Goed. Het is gelukt. We hebben hem live in de uitzending, dames en heren. Hier is Starko. Hey, goedemiddag. Goedemiddag. goedemiddag. Starko, welkom in uh, Nederland. Ja. In Nederland? Ja, ik... Uh, want uh, ik heb Ma uh, Ma Stako natuurlijk al een paar keer gesproken deze week. En elke ja. keer als ik hem belde, dan zat hij in Oostenrijk. En ja, dat dan, uh, komt, inderdaad. Dan was hij weer een dag in Nederland en dan ging hij weer naar Oostenrijk. Dat heb je met een feestartiest, hè? Ja, ja slaven erop kreden in Nederland en morgenmiddag zit ik weer in Oostenrijk. <laughs> <laughs> maar hou je dit op Oostenrijk of ga je naar Zwitserland, Frankrijk en alle andere skigebieden? Het is alleen maar Oostenrijk inderdaad. Dus uh, op zondag ben ik in Sul, uh, maandag in, uh, in Brixen, dinsdag in Kierkeberg. en Dan kom ik woensdag weer in Nederland. Oké, okay, en dan zit uh, het seizoen er een beetje dan op of uh, blijft het voorlopig zo doorgaan? Ja, dit, uh, dit blijft zo doorgaan tot 16 maart. Zo. En dan uh, zit het seizoen erop en dan hebben we het vanaf 20 december weer gedaan. En dan we een week of 14 bij elkaar. Zo, dat is wel erg gaaf zeg. Goed voor de promotie. Ja, nou ja, promotie, maar ook gewoon erg leuk lijkt me. Ja, hartstikke leuk, zeker. Je ziet er een, een hoop van, uh, ja, in dit geval Oostenrijk. Klopt, klopt, klopt. En hoe ziet je agenda voor de zomer eruit? Dan uh, Aruba heen en weer? Het mm. ja, is een beetje lastig te pendelen inderdaad. Die kant op. Nee, ik ben, uh, zomers ben ik ook wel actief in, in uh, Spanje en Hongarije. Mm -hmm. Dus dan ben ik op maandag ben ik in, uh, in Hongarije. En dan dinsdag, in, uh, dinsdag en woensdag in Spanje. Dan kom ik nog wel weer in Nederland. En dan soms op vrijdag ben ik in de Can Canaria. Dus, uh, Jeetje, mina. Hoe kom je nou in Hongarije terecht? Nou, ja, daar komen ook Nederlanders. daar komen ook Nederlanders. Het is een hartstikke leuk vakantieland voor jongere, jongere Nederlanders. Je zit daar allemaal bij het bij het Ballenton meer. Dus uh, in ook? Ja, dat is inderdaad wel erg bekend. Ja. Maar dat, dat doe je allemaal. En dan zat ik ook eventjes in, dan straks op je website te kijken. En dan zie ik je agenda. Hoeveel optredens, hoeveel optredens heb je per jaar? Ja, ik kom er wel 140 hoor, in Nederland. En dan uh, exclusief Duitsland-verhaal, zou ik maar zeggen. Ja, tjong, jong, echt niet ik, ik, ik stond echt met een beetje met een mond vol tanden toen ik het las. Echt ja. niet normaal. Dat had ik ook. Ja. Maar ja, wat wil je? Je bent wel uh, de vijf keer uitgeroepen tot de populairste partyartiest uh, hier in Nederland. Hè? Dat klopt, dat klopt inderdaad. Ja. De afgelopen jaren? De afgelopen vijf jaar. de afgelopen jaren uh, uh, heb ik, zou zeg maar zeggen, niet meegedaan. Mm -hmm. Dus na vijf jaar had ik uh, gezegd van, nou weet je wat, niet om meteen op het andere, maar uh, ik vind het goed zo. <laughs> Die ja, beeldjes... en ik was in het buitenland. En het, het, het, ja, het, het is een beetje vervelend. Je inmiddels natuurlijk, uh, want het gaat op, op basis van stemmingen. En inmiddels heb je natuurlijk, je hebt de Hypes waarschijnlijk ook wel gezien. En uh, we heb een hele grote database. Als je mensen daar uh, ja, een mailtje over krijgt van, uh, joh, ik word weer genomineerd voor Party. Het is boem, en dan, uh, dan stemmen ze allemaal meteen. Ja, dat is natuurlijk niet echt, uh, dan heb je meteen uh, 12.000 uh, zoveel artiesten geloof ik. Ja. Ja, we dus, stemmen. Ik had zoiets van nou dit jaar dan, dan laat, wil ik niet genomineerd worden, maar ik wil wel gewoon onderdeel zijn zeg maar, van het programma. Dat is wel leuk om de prijs uit te reiken of erbij aanwezig te zijn. En, en dat was hartstikke leuk, goed, goed ontvangen. tenminste, de, de mening daarover. En toen uiteindelijk de, de party uh, artiest verkozen werd, toen was ik zeg maar zeggen maar, in, uh, in Maleisië. Dus dat zou je net zien. Ja, <laughs> dus, dus, overal. Dus ik overal. Dus ik was er ook eigenlijk helemaal niet. Oké. Okay. Ja, nee, mijn klopt 15 party artiest van het jaar, dat klopt inderdaad. Nou, dat is toch een. De, die kun je toch eventjes op je, op je naam schrijven. We maar zeggen. Je ja, zit er netjes op de cv bij. Hé, hey, maar we hebben het nu over jouw hele drukke agenda. En ja. je hebt natuurlijk al een hoop nummers gemaakt. Ben je nog bezig met nieuw materiaal of heb je daar gewoon simpelweg geen tijd voor? Nee, we hebben er nou weer twee, twee nieuwe covers opgenomen en die zijn nu aan het afmixen. Dus die gaan aankomende weken verspreid worden. Oké, okay, oké. Okay, dus we bellen eigenlijk een beetje te vroeg. Ja, nou, dan heb je weer de reden om straks nog een keer terug te bellen. Ja, dat is waar. Dat ja. is zeker zo. Dat is zeker zo. Dus twee covers die je uh, onder Staco gaat uitbrengen weer. Ja, die uh, een beetje de ouderse uh, oude Staco sound. Dus niet met XL, maar dan uh, de, de, de, de stampversies. De Apresky versie De, de Apresky versie Ja. En Staco XL is, uh, is, um, uh, staat op een laag pitje? Of, uh... Nou nee, hoor, dat gaat hartstikke goed. Zo, het is uh, we treden heel, veel op, uh, heel veel op met de band. Dat heb je waarschijnlijk ook wel gezien in de Agenda. Ja, heb ik ook gezien. Um, ja, wat we daarmee doen, dat is eigenlijk uh, hetgene wat ik solo doe, maar dan uh, drie keer zo lang en dan met, uh, met uh, vier muzikanten erbij. Uh, we hebben wel het eigen materiaal, dus het eigen werk op een laag pitje gezet. Oké. Okay. we spelen dus heel veel uh, coverwerk, zoals we dat ook met de tape doen, zou ik maar zeggen. Oké, okay. maar, maar jullie hebben wel een album gemaakt met eigen nummers? Of, uh... Ja, dat klopt inderdaad, ja. Dus uh, ik, uh, drie jaar geleden heb ik een album gemaakt met uh, alleen mijn eigen liedjes. Daar mm hebben -hmm. we toen 2500 van laten persen. En, uh, van die albums. En er staan er nog 2495 in mijn <laughs> oh, oh dat, is, ja, dat is de muziekindustrie op dit moment, hè? Ja, nou ja maar goed, dat geeft ook niks. We hebben iets geprobeerd. En we hebben geprobeerd om uh, de, de, de, de grenzen wat te verbreden. En dat is niet gelukt ja. helaas. Nou ja, je hebt, je hebt groot succes natuurlijk met al je hits die je al hebt. Je... Ja, ab absoluut. Ik mag zeker niet mopperen. Nee. Maar Starco, als ik uh, aan jou denk. Hè, dan moet ik ook al denken aan een drankje tegenwoordig. Ja, dat is nieuw. Leuk hè? Ja. <laughs> ah. Het is geen. Uh, ja, dat, vlugeltje dat met een, uh, een brieser ananas. Het is nu een Starcoachje met een brieser ananas. Ja, oh. dat, zou, dat zou hartstikke mooi zijn. Inderdaad, zo, afgelopen zomer. Uh, hebben wij eigenlijk uh, uit grapje. heb ik eens een, een halve pellet Starcoatjes laten maken. voor mijn klant in Hongarije. Mm -hmm. En daar is een. een, een dat, is, dat is daar verspreid. En één zo'n flesje. Die is in de handen gekomen van, van de monnikdrank uit Olderzaal. Dat is een heel groot bedrijf. Die hebben onder andere de WKD. Uh, vroeger zaten ze achter Feigling en Pluggetje. Dus die zijn bekend met de kleine shotjes. Mm -hmm. yeah. En die, die kregen dit, uh, dit drankje in de handen. Die hebben mij uitgenodigd op kantoor. En die hebben mij uh, ja, eigenlijk gevraagd of ze de naam Starco als partyartiest kunnen verbinden aan een party shot. Een klein drankje. Nou, en daar hebben wij je toestemming voor gegeven. En nu heb ik inderdaad uh, in de horeca sinds af, afgelopen maand mijn eigen drankje. Het is <laughs> <-coach>. dat klopt. <laughs> het gaat ja. het wordt steeds breder. <laughs> heb ik zelf niet nodig. <laughs> <laughs> hey, dat klinkt wel allemaal zeg onwijs goed, zeg. Ja. Nee, we, we zijn heel erg benieuwd naar je, naar je, uh, naar je nieuwe singles. Ik, uh, ik las ook eventjes dat je gewoon al uh, 100, of 1 miljoen keer bent beluisterd op uh, YouTube. Ja, dat was inderdaad afgelopen zomer. Inmiddels uh, zijn dat er wel meer volgens mij. Oh, oké. Okay. Dat was gedateerde informatie. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, Ik kwam het tegen, maar ik vond het toch wel bijzonder. Een miljoen keer. Dat, uh, ja. dat is niet ja, niks. Ja. ja, ik weet ook allemaal niet waar het allemaal vandaan komt, maar uh, ik moet eerlijk zeggen, <laughs> ik vind het eigenlijk hartstikke leuk allemaal. Ja, geniet van, met volle teugen, zullen we zeggen, toch? Dat klopt. Ja. Hey, wanneer, sta je vanavond nog ergens? Ja, ik begin zo meteen in half acht in dan. Dat is een privéfeestje. Dan heb ik om kwart over 11 sta ik in het Varsjeveld. In de, de rapstaken met feestje in Moerstaal. Waar ook feest staat. En Albert van Bentham, die bekend is als Fons. Weet je, uit de reclame mm -hmm. van... Uh, ik kan niet praten niet. Ja, ik kan niet praten Casanova. Ja, uh, ja Casanova <laughs> inderdaad. Uh, Ernest staat daarbij. En dan om één uur sta ik nog in Hoogmade Op een uh, Dus. En dan ga ik naar huis en dan ben ik om half drie thuis. En dan uh, zeven uur morgen op mijn wekker weer. En dan uh, ga ik naar naar Schiphol en dan vliegen we weer naar Oudtrek. Oh. oh hey. Nou, euh, dan euh, zou ik zeggen heel veel succes. Dankjewel. Mijn collega heeft nog een ja, vraag tot, voor je. Ja, tot slot. Um, van, de, van de week. Uh, ik, uh, we hebben zometeen ook Johan Flemings in de uitzending. zat ik uh, naar Johan Flemings TV te kijken. En uh, toen had hij jou aan de telefoon. Dat ben je. Oké. Okay. En uh, nou vraag ik me af. <laughs> um, ja, wat is de primeur die, er aan, die eraan staat te komen? Oh, ik heb echt geen, geen flauw idee, want ik weet niet wanneer dat opgenomen was. Want ik heb, ik heb hem eigenlijk onlangs al ik denk een maand of uh, twee niet gesproken door de telefoon. Oké, okay, dat is wel heel apart. Johan, Fem live zijn. We vragen het uh, zo meteen aan Johan zelf. Het is goed, het is goed gezellig. <laughs> hey, hartstikke bedankt voor je tijd en, ja. uh, en als we je volle vol agenda zo bekijken, onwijs bedankt voor je tijd. Ja. Heel veel succes ja, ja, ja. aankomende weken, maanden en uh, zodra die nieuwe single uh, er is, dan uh, geven we je nog even een belletje. Gaat helemaal goed komen, hartstikke bedankt hey, dankjewel. voor je gastvrijd en doe je al aan de route, hè? Ja, doen, doen we. we. Oké, okay. okay. hoi. Hoi, hoi. Zoals ziet, zelf al zei stampmuziek. Dit is een oude van, uh, van onze grote vriend Starkel. We met net live in de uitzending. Ja, wel een hele leuke feestartiest. En uh, ik denk uh, dat hij uh, nog ver uh, zo lang uh, zou doorgaan uh, met dit soort muziek maken. En dat hij ook nog wel heel erg snel populair nog blijft. Uh, in ieder geval overal in Nederland, maar ook in het buitenland, uh, te boeken zou zijn. En wie weet ook ooit wel een keertje hier op het Splein bijvoorbeeld. Zou wel heel erg leuk zijn. Dat zou wel gaaf zijn als we hem daar neer konden zetten, ja. Hey, um, ja, Bar of the Battle. Hè. Dat is uh, op dit moment aan de gang uh, in, uh, in Zandvoort. Uh, Battle van of de the Bars. Of, oh, sorry, uh, the Battle of the Bars. Ik zeg het helemaal verkeerd. En, en, want ik ben in de war met een ander evenement. Maar, maar um, ja, gestart in Louder Hardy van de week. Uh, met coureurs, uh, coureurs. Helemaal leuk. En uh, ja, wij waren net in uh, Louder Hardy en... Uh, ja, de, de Zandvoortse on-air events is erbij gekomen, hè Pascal? Ja, ja wij, gaan, uh, wij gaan deelnemen. Ja, uh, de brandweer heeft uh, helaas uh, afgezegd. Die had waarschijnlijk dan een spoedgevalletje. En uh, daarom uh, heeft uh, Ron Brouwer van Hardy uh, ons gevraagd. Dus daar zijn we best wel trots op. Dus dat wouden we graag even met u melden. Maar wat houdt het dan in? The bed of the Bard. Nou, dan, uh, ja, het gaat erom dat uh, de verschillende organisaties, zoals de voetbalclub uh, uit Zandvoort, uh, allerlei andere bedrijven, maar ook uh, clubs inderdaad, of de politie, of de brandweer, ja, ja. of de ambulance, het maakt allemaal niet uit, meedoen aan uh, ja, zo'n competitie om zoveel mogelijk omzet te halen in een bepaalde bar. En, um, ja, en degene met het meeste omzet en het origineelste idee, uh, die wint de prijs. Oké. Okay. Ja, en ja, cool. wij gaan die tent gewoon even helemaal op zijn kop zetten. Ja, wie weet hebben we stark al eens gedaan. <laughs> ja, we gaan ons best doen. In ieder geval, wij gaan uh, voor heel veel omzet. En uh, ja, of dat zo zal zijn, dat merken we dan wel. Maar we gaan er in ieder geval voor met heel veel entertainment. Uh, ja. We gaan naar de volgende plaat. En dan gaan we zeker even bellen met uh, Johan Flemings en Peter Nurniga... Uh, over uh, hun carnavalshitje. Uh, ja, en uh, over uh, Douchi Waarsme Poekie, geloof ik, hè, uit mijn hoofd. Ja, ja, ja. <laughs> wel een hele grappige clip ook. Om te zien. Heel goedkoop, maar wel heel erg grappig. En we gaan het nog even over vingeren hebben. Maar dat moet u niet dubbelzinnig opvallen. Hè? U gaat luisteren naar Boys van uh, Gabi... Ja, en ja, u luistert nog steeds naar Entertainment For You, hier op CFM Zandvoort. Joman. En we hebben niemand minder, dan Johan Vlemmings aan de telefoon, en Peter Nuriga. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Over hun uh, ja, uh, nieuwe carnavalshit, om het zo maar te zeggen. Ja, dat, uh, dat klopt, hè. Douche je Pokkie je <laughs> Ja. We hoeven niet te vragen hoe je daarop bent gekomen. Nou, dat is wil Johan wel vertellen. <laughs> nou, vertel Johan. Nou, Dushi was zijn was pokkie allemaal kwijt en die was hij allemaal aan het zoeken. En toen zei Peter, daar moeten we een liedje over maken. En nu, nou, en, en het is niet te grondig, Peter, volgens mij ligt hij hier nou om die stoel, die pokkie van Dushi. Echt waar? Dat in je stoel hier. Volgens mij ligt <lacht> dat ding hier onder de stoel. Dus, uh, wat gaan we nu zingen? Blijf het toch even zingen. Dushi, je pokkie is voetje. Of zeggen we, Dushi, ik heb je pokkie gevonden. Ja, ja, doe ja, je je pokies terug. Ja, dat was het volgende wintje dan. Ja. Hebben jullie nu de karaoke versie? Dan gooien die er gewoon even in. Dan kunnen jullie hem even live aanp aanpakken. Ja, ja. Hij is een download overigens hoor. De karaoke versie. Ja, ja, dat, dat weet ik. Maar zo snel zijn we niet. We zijn snel, maar zo snel zijn we niet. Nee, maar dat is, uh, het, het is uh, een aanstekelijk nummer. Ja, het is inderdaad een, een liedje met een tropisch gehalte En we hebben er ook bewust voor gekozen om, uh, om het lekker makkelijk te houden. Zodat het natuurlijk uh, ja, lekker in het, uh, in het gehoor blijft. En uh, ja, dat is goed gelukt, denk ik. Hoop ja, ik. ja het, is een, het is een leuke feestplaat. En nou hopen we dat de carnaval hem op gaat pakken. Ja, Johan doet zijn best, toch Johan? Ja, ja, we zijn nu alweer onderweg naar een groot carnavalfeest. Dus wat dat betreft uh, moet het weer maar lukken. Ja, Peter moest uh, in de studio blijven, helaas. Maar... Uh, is en, en de volgende week is Peter wel bij. We staan met de nummer ook zelfs bij TMF. Dus wat dat betreft, het kan niet mislukken Het gaat <laughs> een goede kant op met jullie. Ja, we zijn ook heel blij met elkaar. <laughs> dat kan ik me goed voorstellen. Nou, ik hoop dat jullie een hele leuke carnavalsweek hebben. En dat jullie maar veel mogen optreden, dat jullie uh, nummer 1 netje gaan scoren op de carnavalslijst. Dankjewel. En uh, tot die ja. tijd uh, gaan wij hem voor jullie draaien. Helemaal geweldig. <laughs> Bedankt voor jullie tijd, mannen. Graag gedaan. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Ik zag jou op tv, het zand toe echt niet mee Je pokie foetsie dus dan niet meer bellen Ach jee wat moet ik nou, geen sms van jou Doe Doetouchie zeg maar waar ik jou kan Zijn. Jouw lach die was zo fijn Geen douche die dan nog van jou kan winnen Oh nee wat moet ik nou met mijn gevoel voor jou Ik weet niet wat ik nu op moet beginnen hey, Heb je wel high Of vind je het soms meer Ik denk steeds ben je online Ik zoek me en op elke dag en hit gaat worden, jongens, dan ja, weet ik het niet. Ik heb een hoop carnavalsplaten gehoord, maar ik, ik moet toch wel zeggen dat, uh, ja, ik kom zelf natuurlijk uit het zuiden van het land, dus ik ja. heb er enig oog op. Ik denk dat dit <coughs> toch wel gaat scoren in, uh, in de carnavalsweek. Wat vind jij nou de beste carnavalshit uh, aller tijden? Ja, dan blijf ik toch een beetje steken in... Als ik dan kijk naar hoe die aansloeg... In Bij hoevelakken linksaf. Nee, nee, nee. nee. nee. Echt de Anton rol. Dat was ah, echt... Okay. In de carnavalsperiode toen de tijd... Je, je draaide hem gewoon om het uur. En de tent stond op zijn kop. Ja. ja. Voor mij uh, is Jongens, dat praat heel ultieme. even door nou dat we het toch over carnaval hebben. Doe dat gewoon even. Dus. <laughs> praat even door over carnaval. Ja, volgende week, <laughs> volgende week is het zover. Dan uh, begint de Carnavalsweek in het ja. zuiden van het land. En uh, er zijn ook. Uh, in, uh, in, in Zeeland zijn zelfs ook uh, een paar steden die meedoen met carnaval. Dus, uh, en toch vind ik het jammer dat het uh, ja, niet in Zandvoort is of in Haarlem. Het is toch. Uh, wij zijn een beetje te nuchter daarvoor. Denk, denk ik. je dat? Nah, te nuchter? Ik, ja, ik <laughs> weet het niet. Het is, ja, het, is, het is een heel apart feest. En uh, je kunt er denk ik niet over oordeel als je nog ja, nooit hebt dat, meegemaakt. Dat, ja. Want uh, ja, dat is gewoon. Uh, ja, moet ik dat zeggen? Het is, het is iets bijzonders. Ja, binnenkort is er ook een kindercarnaval hier in, uh, in Zandvoort. En uh, daar zometeen denk ik wel twee uur even wat meer over. Dat wil ik wel zo meteen eventjes met u delen. Ja, ik vind het uh, heel erg uh, jammer dat het uh, dat, um, ja, carnaval gewoon, um, ja, dat het gewoon uh, hier verdwijnt. Wat is er, Pascal? Wat wil je duidelijk maken? Je hebt hem op cd. Ja. Wel, welk nummer? Geef op. Ja, weet ik niet. Nou. Uh. Oké, okay. zometeen, uh, zometeen na dit volgende plaat hebben we een fantastisch leuk carnavalshitje. En we gaan het ook zometeen over het lid van Sjohan Smit hebben. Dus uh, blijf lekker luisteren. En de Enersvlieg. Uh, En de, natuurlijk de Eenduidsvlieg. En we hebben Popstart Henry, we hebben Cory Konings. En we hebben nog veel meer deze entertainment voor You. We zitten weer veel te vol. Bommetje vol! We zijn er veel te druk bezig met onszelf. <laughs> dat was het verkeerde knopje, Roy. Ja, het daar kunnen we ook een carnavalshit over hey, maken. De populairste, op dit moment echt de populairste carnavalhit is Zachte G Harder L, hè? Zachte ken je, G Harder L. Ken je die niet? Nee, nou, dat maar. is zo. Dan moet je maar even, misschien kunnen we zo een heel klein stukje laten, uh, laten horen. Maar dat is echt... Uh, nou, we Volgende week ben jij aan de beurt hier. Dus dan draai ik. dan draai ik al die carnaval hits. Nee, nee, nee, dat doen we niet de week hè. Dat is de Carnival. In ieder geval, hier is hij nog een keertje. Niemand minder dan. Je hebt de toon uitgehoord, Pascal. Ik heb niet op zitten letten: Danny de Munt. Oh ja. Heel mijn leven, het ging allemaal zo vlug. Jij en ik, niets hield ons tegen. Aan die tijd denk ik vaak terug. Jouw liefde heeft mij diep geraakt, zoveel in me losgemaakt. Dat gevoel is niet hard te leggen. Ja, je bent en blij voor mij een winnend lot uit de loterij. Ik heb je zo vaak willen zien. Maar met jou in mijn gedachten Voel ik me nooit verdomd alleen Van mij kan jij altijd op aan. In jouw schaduw kan niemand staan Dat gevoel is niet uit Zo vaak Danny de Munk hier op CFM Zandvoort. Wat oh, heeft die man toch een stemme, hè? Ja, ik blijf hem heel geweldig vinden. Ja, ik heb uh, zijn management gesproken, maar uh, ik krijg niet ze niet zo ver. Je hebt zijn moeder gesproken, bedoel je? Ja. lokale omroep vinden ze net, uh, net uh, te. Nou, binnenkort hebben we een grote namenlijst. Die kunnen we dan eventjes uh, eronder zetten. En dan uh, komt het vast wel ooit goed, net als bij René Vroger. Dus jij zegt dat Danny de Munk zich te groot voelt voor... Nee, zijn management vindt het. Ja, maar als hij wil, waarom, gaat hij dan, waarom kunnen we hem dan niet bellen? Ja, maar we hebben zijn nummer niet. Nou, het komt ooit wel goed. Desnoods gaan we met een microfoon voor zijn deur hangen. Doen we dat wel. We zijn dat trouwens ook op zoek naar een showbiz-verslaggever. Bent u nou uh, onder de 50 jaar en uh, vindt u het leuk om, om uh, mee te doen aan Entertainment View? Wij zoeken nog showbiz-verslaggevers die het leuk vinden om tijdens de uitzending ook eventjes uh, langs de rode lopers uh, te staan. Nou... Jongens, vorige week hadden we het ergens over. Over iemand met blond haar en dikke tieten. Ja. We moeten dit programma echt gaan censureren. Want uh, jouw taal... Finger. Oh, finger. <laughs> <Ja>. <laughs> Ik zou zeggen, gooi me maar gewoon in. De nieuwe hit we van nu uh, toch Carlo bezig, hè? en uh, Irene. Ja, en dan hebben we het zo meteen over... Uh, Pamela Anderson, bent u nou zo'n uh, lookalike? Geef je gewoon op www.entertainmentforyou.tk En uh, ja, dan, um, ja, dan uh, we zijn daar namelijk op zoek naar een lookalike alike voor uh, ja, niemand met Willem-Bart... Uh, met een uh, Ferrari over de A2 twee. Twee te laten schudden. Ja, wordt waarschijnlijk de A10. Want de A2 is al erg ver hier vandaan. Maar... Gewoon hier maar, langs de boulevard. Ja, de ja. boulevard. Langs de strand met een, een lookalike Pamela Anderson. Ben je gewoon een mooie vrouw? Geef je op www.entertainmentview.tk We gaan even vingeren met Carlo en Irene. Eigenlijk Mart Forno. <laughs> en natuurlijk, uh, hoe heet ze ook weer? Mart Forno en... Kim Holland. Kim, Kim Holland. En dames en heren, denk niet te veel door bij dit nummer, want het valt allemaal wel mee. U moet gewoon kijken naar de tv kantine over een paar weken weer op RTL 4. En uh, daar hoort deze carnavalshit bij. U hoort ons het tweede uur weer natuurlijk met een tweede deel van Entertainment View Met niemand minder dan Corrie Konings. En uh, ja, natuurlijk Popstar Henry met heel veel shownieuws. finger, finger, finger, finger, finger. Mijn naam is Mark Forno. Hallo, Mark Forno. Het is Mark Forno, hè? Kim Holland, geen Mark Forno. Oh, er is mij gevraagd voor de carnaval om het vinger-vinger vingerfingerdantje te doen. vinger, vinger, vingerfinger. Doe alle mee, want de, de conditie is nogal alle slaapjes, hè? Oh, ik ben zo verzot op dat vinger Je hebt het zo in de vingers. Vijf, zes, zeven, acht. Draai je net je hup, kom op. Met de piste naar de top Oh, wat is dit dan, je fijn Attention, je komt dat je frene Je compte dat je Ja, ja, ja, ik zie het wel Jullie doen het vinger Oh, ik zou zo graag willen winnen. Doe natuurlijk. Doe meer vingers, doe meer vreugde. Oh, en ik zit daar. Patricia, bij. Meid, weet je wat het is, oké? Je bent nooit te uit om te vingeren, oké? Het heeft gewoon glamour. Is de dans een beetje fout? Het gaat cool wat Hij is te doen voor jong en oud. De redder de C en dan En dan gaan we En En En En En Oh Erik, dat was toch een grapje? Ving maar lekker mee! Sorry. Finger, finger, finger, finger, finger, finger. Ja, wat moet je daar nou nog van zeggen? Hè? Ja, ik vind hem wel, uh, ja, vind hem, uh, wel heel erg uh, grappig. Als ik uh, naar de tv-kantine kijk en, uh, ja, en het was gewoon... Dit wordt hem hoor, de nieuwe carnaval. -tien. Let maar op. Dat zijn gewoon de kinderen die het op YouTube nadoen.